2 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspet En Dit is de dag, het moet dus afgelopen zijn met al dat gedreig en gescheld op Facebook en op Twitter. En die storm van afgelopen maandag, daar gaan we er meer van krijgen. Eerst het NOS-journaal met Mark Visser. De regels voor de nationale hypotheekgarantie worden versoepeld voor mensen met een restschuld. Wie zijn oude huis met verlies verkoopt, kan de restschuld onder bepaalde voorwaarden meefinancieren in een nieuwe hypotheek met NHG. Het Waarborgfonds Eigen Woningen heeft de regels veranderd op verzoek van het kabinet. Minister Blok hoopt zo dat mensen die hun verhuizing uitstellen vanwege een restschuld een zetje krijgen. En dat daardoor de doorstroming op de woningmarkt verbetert. Staatssecretaris Dekker vindt het onacceptabel... als schoolgebouwen achterstallig onderhoud hebben. Hij wijst erop dat de gemeenten elk jaar anderhalf miljard euro ontvangen... voor het onderhoud, maar dat dat geld nu vaak aan andere dingen wordt besteed. De staatssecretaris vindt dat gemeenten het geld dat ze voor huisvesting krijgen... ook echt daarvoor moeten gebruiken. Dus ik roep ook wethouders van onderwijs, maar ook vooral gemeenteraden op... om hier heel kritisch op te zijn. Kijk hoe het staat met de schoolgebouwen in je gemeente...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 Holland Casino krijgt extra toezicht van de kansspelautoriteit. De aanleiding is de nieuwe marketingstrategie van het casino... waarbij de focus verschuift van uitgaanspubliek naar de vaste klanten. De kansspelautoriteit is bang dat daardoor het aantal gokverslaafden toeneemt. Extra toezicht geldt voor een jaar. In die periode moet Holland Casino vaker verslag doen... van de preventiegesprekken die met bezoekers zijn gevoerd. En ook zullen controleurs vaker in de casinos gaan kijken. Steeds meer zorgverzekeraars zijn van plan een contract te sluiten met de Levenseindekliniek om de zorg aan stervenden te vergoeden. De Levenseindekliniek begon vorige week een brievenactie om de verzekeraars ertoe te bewegen de zorg te vergoeden, omdat huisartsen niet altijd aan euthanasie willen meewerken. Verzekeraar VGZ geeft daaraan gehoor en gaat een contract afsluiten. Dit contract is bedoeld om uh, in die situaties uh, waarin de huisarts daar zelf met de patiënt niet tot een goede oplossing komt. om daar uh, de hulp te bieden die de patiënt op dat moment vraagt. Verzekeraars Mensis eh, o en ONVZ hadden al een contact met de Levenszijde Kliniek. en daar is VGZ nu dus bijgekomen. Twee andere verzekeraars denken erover na. De kliniek vindt dat een goede oogst voor een actie die pas een week loopt. Het NOS Radio 1-journaal krijgt met ingang van 1 januari andere presentatoren. Frederik de Jong is nieuw. Zij gaat de ochtenduitzending presenteren samen met Marcel Oosten. De Jong werkte eerder onder meer bij BNR Nieuwsradio. Lara Rensen verhuist van de ochtend naar de middaguitzending... die tot nu toe afwisselend werd gepresenteerd door Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Overdiek wordt eindredacteur van NOS.nl. Carrasso wordt presentator van Met het Oog op Morgen. In het zuidoosten en oosten geregeld zon. In de rest van het land bewolkt. En in de loop van de middag en avond gaat het regenen. Alleen in Limburg blijft het droog. Middagtemperatuur 13 graden. Dan morgen eerst regen. In de middag droog en af en toe zon. Jon Bakker bij de AWB, Hoe is de situatie op de weg? Een uh, korte file op de, op de weg. Op de ring van Amsterdam. De A10 tussen oost -Werf en de Koentunnel, 2 kilometer. En vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Gouda en Alfa aan de Rijn rijden geen treinen brandweer heeft het treinverkeer daar stilgelegd. Er is een gaslek naast het spoor. En de verdraging is meer dan een uur. Zometeen in dit is de dag. De kluchtkoning Jon van Eert. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf... niet mee verzekerd. Ja, toch een draagmuur. Wel zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf... direct mee verzekerd.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 Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, dit is de dag waarop er weer 35.000 dreigementen op Twitter klinken. En morgen ook weer. En overmorgen ook. Journalist Kemal Rijken, de politie meldt dat ze dagelijks uh, veel personen oppakt... die via Twitter mensen bedreigen. Verbaasden dat soort cijfers jou? Nee, dat verbaast mij eigenlijk helemaal niets. Uh, ik denk dat het uh, de laatste tijd eerder regel is, een uitzondering. Verder aan tafel dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Morgen wordt de paus van Amsterdam 80 jaar. Naast trouwens hebben we ook een koning aan boord. Acteur John van Eert is de koning van de komedie. Binnenkort is hij weer te bewonderen in een nieuw theaterstuk: Harry en de Twee Meesters. Dat wordt lachen, John. Ja, dat mag ik wel apart gaan dan wel. Ja. <laughs> Want daar is het voor bedoeld. Daar is het voor bedoeld. Het zou behoorlijke een miskleun zijn als dat niet lukt. Andere John zit ook aan tafel, John Bernhard. En met hem blikken we terug op de superstorm die maandag de pannen van het dak woei. Er is een muziek van Miss Molly en Mia. En uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag didd. Maar let op, de politie houdt scheldpartijen en dreigementen scherp in de gaten. In Nederland worden per dag zo'n 35.000 bedreigingen via Twitter geuit. En 200 daarvan zijn zo ernstig dat de politie zo'n tweet natrekt. Kijk je kop van je op af. Ik heb geen enkele aaning wat dit kan zijn. Dreig tweet. Dreig tweet. Dreig juist, ja. Mag Maskij toe. doen? Dreigt tweet. Vrijwel elke dag wordt ergens in Nederland een twitteraar opgepakt... of krijgt iemand een waarschuwing vanwege zo'n dreigtreed. Als je nou een fan bent, dan doe je even je nummer ja. Het nieuws van vandaag, elke dag 35.000 dreigementen via Twitter. Kemal Rijken, jij bent journalist, half Turks. Schreef vandaag over de asociale kant van Twitter en van Facebook. Een stuk in de Volkskrant. Ja, Elke dag wordt er dus iemand opgepakt door de politie vanwege dreigementen. Dat vond ik wel een, een, een schokkend bericht. Jij ook? Nou, ik wist niet dat de politie er ook echt zo'n uh, zwaar beleid op had. Dat ze echt dagelijks één persoon ergens in Nederland oppakken. Dat wist ik eigenlijk niet. Nee, maar dat het gebeurt, die dreigementen, dat verbaast je, je niet over wat je zelf wel eens bedreigt. Nee, toevallig nog niet. Nee. En hoe kom... <lacht> ik hoop het ook niet dat het <lacht> gaat. Daar kunnen we wat aan doen? <lacht> <lacht> Dit is ook geen oproep om mensen daartoe nee, ja, uh, aan mensen, te zetten. Maar... Doe dat niet. Vertel eens wat dat is, een dreigement op Twitter. Wat moeten we eronder verstaan? Nou, een dreigement op Twitter is eigenlijk een tweet, uh, een bericht uh, van ongeveer 140 karakters, waarin dus iemand wordt doodgewenst. Uh, uh, ja, uh, of, of daar aanstalten toe worden gemaakt. Ja, dus dat is echt een directe doodsbedreiging. Er zit daarvoor ook natuurlijk nog een heel terrein van onaangename reacties. Uh, nou ja, van alles nog wat. Is dat ook dreigen? dreigen of is nee, dat... dat is dan weer niet dreigen, maar dat valt dan weer onder schelden. Uh, uh, haat, uh, aanzetten tot haat. Enzovoorts. Ja, ja. John, jij zit ook op Twitter, hè? Krijg je wel eens, wat, Twitter, je wel eens ja. iets onaangenaams naar je hoofd? Nou ja, doodstrijgingen gelukkig nog niet. Maar mensen zijn eerder negatief dan positief op die media. Hè? Dat verbaast mij zo. Ja? Geen, ja, geen, geen aardige zijn, reacties of zo? Jawel, er zijn natuurlijk wel aardige reacties op voorstellingen. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik dat negativiteit eigenlijk de, de boventoon voert. Dat verbaast me zo. Dat is een ontzettende donkere wereld aan het worden... Ja. in plaats van dat we ook de andere kant uh, pakken. Maar mensen schelden graag, geloof ik. Ja, want Kim, ook, Heb je een beeld van de mensen die dat doen, dat dreigen op Twitter? Nee, ik denk dat, het, uh, dat je daar niet echt een heel goed beeld bij zou kunnen hebben. Ik heb er ook helemaal geen onderzoek naar gedaan. Uh, ik twitter zelf al ongeveer vier jaar. En het is mij gewoon opgevallen dat in de afgelopen vier jaar... Uh, het op Twitter steeds grimmiger wordt in Nederland. En dan heb ik het puur over de Nederlandse tweets. Oh ja. hè. Uh, wat mij opvalt is dat er uh, ja, gewoon steeds meer negatieve... maar ook gewoon uh, dat soort kwalijke tweets langskomen. En uh, ik denk dat het met een aantal dingen te maken heeft. Ik denk dat meer mensen twitteren die het vier jaar geleden nog niet hadden ontdekt. Dus mensen niet uit het journalistieke wereldje bijvoorbeeld of andere wereldjes... Uh, dus de gewone man twittert, maar dat er ook geen sociale controle is. Er is geen rem, er is geen, ja, er is geen mechanisme wat zegt dat je niet over de schreef mag gaan. Nou, dat zei de politie ook. Hè. Vroeger moest je een brief schrijven, een postzegel kopen, naar de brievenbus lopen en hem op de post doen dat om mooi, iemand, te, iemand te bedreigen. Tegenwoordig zit je met je telefoon en heb je, heb je dat bericht dus zo verzonden. Jij, jij doet een oproep om, om er wat aan te doen. Uh, je hebt het over een code. Een ja. onderlinge code, wat, wat, wat stel je voor? Nou, ik heb vandaag een stuk geschreven in de Volkskrant, een opiniestuk, waarin ik eigenlijk uiteenzet ja, waarom ik zo geschrokken ben. En uh, ik denk dat uh, uh, omdat Twitter en ook Facebook geen echte mechanismen in zich hebben om mensen, dat soort mensen te weren vanuit Twitter en Facebook zelf, denk ik dat wij dat als gemeenschap moeten doen. En ik haal toevallig dan Koningin Beatrix aan, die in 2009 al waarschuwde voor de negatieve kanten. Van Twitter en Facebook. En toen een beetje werd weggehoond. Precies. En ik dacht zelf ook van nou dit is uh, een beetje overdreven. En toen was ik er ook net pas mee bezig. En ik vond het wel leuk op, uh, op Twitter. En nu denk ik van ja die vrouw die had vooruitziend inzicht. Kijk alsnog. alsnog. Zoveel jaar later. Maar goed je zegt wij moeten dat dan zelf doen. Uh, want Facebook en Twitter bieden die, die, die mogelijkheden niet. Je kan natuurlijk wel op Twitter. Dat doe ik ook wel eens iemand blokken. Ja, dat is een mogelijkheid. Als iemand heel vervelend is, dat dus ja. je denkt... nou, ik heb geen zin meer om jouw ja. berichten te ontvangen, dan is ja. die weg. Heb ik ook gedaan. Ja, maar Het is wel een nederlaag. Ja, want ik vind dat je altijd met elkaar in gesprek moet kunnen blijven. Omdat in een democratie moet het debat en het gesprek moet gewoon centraal staan. En we leven in democratie, dus in die zin is dat gewoon heel belangrijk. Hm. Maar als mensen uh, uh, zo over de schreef gaan... dan vind ik dat er op een gegeven moment ook uh, uh, een sociale tik mag zijn van andere mensen... En zo, zo, zo is onze verhouding met elkaar. Dus ik ga ervan uit dat het ook op Twitter zo zou moeten zijn. Ja, John Bernhard? Mag ik eens wat vragen? Wat is nou eigenlijk het nut van dat twitteren? Ik doe het dus zelf niet. <lacht> ik maar... wist dat die zou komen. Ja, dat... Is het, het nou dat alleen maar om leuk te zijn? Alles moet tegenwoordig ontzettend leuk zijn Klopt. en vlot. En allerlei volstrekt onbenullige berichten. Dat hoor ik van mijn kinderen dan wel eens. Maar kun jij vertellen wat nou... Echt het nut daarvan is nou, positieve. Er aardige. zit heel veel uh, onzin tussen, maar ik gebruik zelf... dan spreek ik vanuit mezelf als journalist en schrijver... gebruik ik Twitter als een soort van debatpodium. Om met andere mensen over de waan van de dag en het nieuws... maar ook over wat de politiek de maatschappij doet, te praten. En op, op, op basis van argumenten en inhoud met elkaar te praten. En Twitter is een soort van virtueel plein... waarin heel veel mensen meelezen met elkaar... En natuurlijk zit er daar zit heel veel onzin tussen. Het gaat ook vaak over het weer hoor, John. Ja. Oh, ook onzin. Moet je aanspreken. Dan <lacht> <lacht> ja, moet je niet zoveel over kletsen allemaal. Huub nee. Oosterhuis, u heeft ook een debatcentrum. Dat heeft iets meer dan 140 tekens. Maar lijkt dat misschien een beetje op wat, wat beschreven wordt als Twitter? Als een plek om elkaar te ontmoeten? Ja, daar, daar is het voor bedoeld. Ja. En dat gebeurt er ook. Ja. Maar toch die... zo anders dan ja? Twitter? Ja, u, zit niet, u zit er niet op? Nee. Nee. Nee, nee. U wilt er ook niet op, althans zo kijkt u erbij. Nee. <laughs> en is dat heel bewust waarom niet? Ja, dat, dat, dat, dat ligt buiten mijn bereik. U bent wel heel vaardig met taal, dus je zou denken, dat kunt u ook wel. Als iemand het in 140 tekens kan, bent u het misschien wel. Nee, ik ben er toch te langzaam voor, okay. denk ik. Ja. Okay. Ja. Ik al, je zegt... wij moeten onderling als gebruikers van die sociale media... een soort code opstellen. Hoe, hoe, hoe stel je je dat voor? Nou, ik stel me dat voor dat eigenlijk... Uh, ja, wat jij niet wil dat tegen jou wordt gezegd... dat wil je ook niet dat een ander dat doet. Uh, of andersom. Uh, het gaat gewoon om hele simpele dingen. Um, wat doen we niet meer Laat dan? ik het even simpel zeggen. Als ik tegen jou zou zeggen... ik vind jou, uh, nou, noem maar even zo heel lelijks... een takkenwijf... Stel, dan zou Thijs... Doe het normaal, man. Ja, precies. Dan zou Thijs misschien zeggen, dat mag je niet doen. En uh, op Twitter en op Facebook is die controle er niet. En ik stel dus voor laat, dat mensen elkaar daarop kunnen aanspreken. Maar ook kunnen, dat mensen gewoon zeggen... Hé, hey, dit klopt echt niet. Deze persoon gaan we blokkeren. Hm. En als meer mensen dat doen... Dan krijgen die personen op een gegeven moment door... dat hun hm. vorm van communiceren en hun boodschap niet werkt. Oh, John, en dat is, die gemeenschapszin, in de... dat is die gemeenschapszin ja. Uh, ja. die nodig is. Ik kan me voorstellen, John? Nou, ik vind dat er zit een gevaar in, hè. Want je kan ook met z'n allen een soort uh, hetze gaan voeren... naar iemand en iemand uh, onterecht uitsluiten. Dat Klopt. Is, dat is echt gewoon Klopt. een, denk een ik massa gevaar in. Vox, populi, diaboli. Of ik, de, ik, de, ik denk dat dat uh, zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar laten we de eerste instantie vanuitgaan... dat mensen daar niet mee bezig zijn... En misschien klinkt dat naïef van mij, maar ik denk gewoon echt dat mensen zich ergeren aan dit soort tweets. En dat het dus daardoor, uh, dat dus daardoor ook vanuit de crowd, vanuit de groep. de overgrote merendeel van de mensen. Uh, een soort van correctie-idee zou kunnen ontstaan. En waarom laten we het niet gewoon proberen? Jij gelooft in de opvoedbaarheid van de mens, zo van de Twitteraar zelf. Van de Twitteraar, ja. Nee, ik geloof in de, niet in de opvoedbaarheid. Ik geloof in de kracht van de gemeenschap. Ja de technische kant, hè? want je zou ook je kunnen voorstellen dat Facebook en Twitter daar meer aan doen, dat er mogelijkheden zijn om mensen op een andere manier uit te sluiten of op een of andere manier aan te geven, of nou ja, noem maar op. Is daar zijn daar nog mogelijkheden? Dat kan. Uh, Twitter is een Amerikaans bedrijf, kan natuurlijk ook zeggen wij doen bijvoorbeeld een dislike-knop. Dat is een knop waarin je kan zeggen van dit is niet oké. Okay. Dus als ik een vervelende zo'n zo scheldtweet zou maken naar iemand... kan iemand anders zeggen, dit is niet oké. Okay. Mm -hmm. En als duizenden mensen dat doen... dan krijgt die persoon op een gegeven moment wel, misschien wel door... dat dat eigenlijk niet oké okay is. Nee. En, en zit dat erin? Zijn, zijn dat soort bedrijven daarvoor... Uh, in de, zijn ze daar vatbaar voor? Willen ze dat, denk ik? Nou, je? vooralsnog uh, is, uh, is Twitter, die, die beweegt daar niet heel erg in. Twitter heeft ook geen moderators. Geen mensen die dus zeg maar opletten op wat er wordt gezegd. Maar er zijn wel een aantal casussen in de wereld. Waarin, uh, waaruit blijkt dat Twitter toch wel, uh, als ze eenmaal voor de rechter zijn geweest, uh, partijen tegemoet komt. Maar dan gaat het om specifieke casussen. Uh, en dus niet over een algemeen iets. Zullen we even een paar tweets doen? Ja, doe maar even Over dit gesprek? Ja. Er is een bericht voor John Bernhard. Kijk John Bernhard, ik kan me via Twitter tot u richten. Terwijl ik in de auto zit en u in Hilversum. En we kennen elkaar niet eens. Hartelijke groet. Van de plaatjesboef. Dat, uh, wat heb ik ontvangen dan? <lacht> nou, dit bericht. Oh, de groeten. Ja. Oh, ja. Nou, doen de groeten terug. Ja. <lacht> er nee. is hier ook iemand iets is die zegt... ik durf uh, IRL, dat betekent in the real life... dus in het echte leven, niet te zeggen wat ik denk. deed het gisteren heel even... en kreeg tien pro-zwarte pietenschreeuwers over me heen. Dus dat is kennelijk <lacht> ook een functie... dat mensen daar wel durven te zeggen... wat ze in het echt niet durven te zeggen. Ja, ik denk dat je uh, hem van achter je scherm... zoals de koningin ook vier jaar geleden zei... heel anoniem kan blijven... En dat dat veilig is. En ik begrijp ook dat mensen dat willen. Dat mensen niet uh, in het midden van de belangstelling op een belangstelling letterlijk op een podium willen staan. Maar je moet, elkaar toch ook, je moet toch ook begrijpen dat er op een gegeven moment grenzen zijn. De manier waarop je met elkaar communiceert. Net als in het dagelijks leven. Goed. Nou, we gaan kijken wat jouw oproep uithaalt. Mag het hopen. En uh, we gaan nog beter opletten in Dank. de social media. En we gaan luisteren naar uh, live muziek van uh, Miss Molly en me. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Marlijn en Helge. We kennen jullie van deze hit. Ja, jullie kijken elkaar vriendelijk aan. Is het leuk om hier aan herinnerd te worden? Ja, absoluut. Ik denk je ineens hoe vaak je dat hebt gespeeld. Ja. En ik heb mogen dansen in de videoclip, ja. dus dat was sowieso al een vrij ja. uh, uniek ding. Maar het is een beetje het moment voor jullie doorbraak geweest. Ja, ik denk dat het wel het, het, het, het, het hitje was waarmee Nederland een deel van Nederland ons leerde kennen. Uh, ja, is er daarna we. veel veranderd? Wij, nou, wij zijn niet veranderd, wij gaan gewoon stevig door. Uh, maar is er een goede vraag? Dankjewel. Ja, dan er is wel ja, goede vraag? Ja. Er is zeker wel wat veranderd. Ik denk dat het een, een soort van een basis was waarvan wij dachten... en nu hebben we de zekerheid dat, dat er een paar mensen het leuk vinden. We gaan, uh, we gaan uh, nog wat serieuzer hiermee door. Dus ik denk dat... Het uh, een aanmoeding geweest een aanmoediging. om uh, door te gaan. Ja, Waarom zeker. heten jullie Miss Molly en Me? Goeie vraag. Heel nou, ja. Ja. Nee, nee, we hebben elkaar ontmoet tijdens een voorstelling over Marilyn Monroe. En in het script stond een stukje over Molly Bloom. En een personage uit de Ulysses van James Joyce. En bij laatst dat, toen dachten we een keer... hé, hey, dat is een goede naam van ons duo, Miss Molly. En toen wilden we Miss Molly gaan heten. En wie komt omdat hij nou, wel geschreven die... alles. Dus ja. het is vanuit zijn perspectief, Miss Molly en me. Oké. Okay. En Miss Molly staat voor rond en voor vorm. En ik, nou, dat, he, dat, dat <lacht> hoort er allemaal bij. <lacht> was... Rond en zacht <lacht> <Ja. lacht> Goed. <lacht> um, binnenkort komt jullie tweede album uit, Travelers. Uh, 11 november, zegt ik uit mijn hoofd. 11 ja, november. Ja. ja. En jullie gaan daar nu alvast een nummer van spelen? Ja. ja. Vooraf Yes. En welk nummer is het? Het is For Life. I have been a sinner, I have been a saint I have been the winner and loser of this game I have been a giver and taker all the same I'm a fan of living and I can be a pain Wherever I go, you're right beside me and you Into the mountains, the desert, and the sea. Looking for adventure, in you you stood by me. I have taken chances, I have challenged fate. I've gone through heavy weather and through a change of state. Wherever I go, you're right beside me and you lead me home. You are the wonderful light of my life, my love. the front line, I've gone back to the start, I have been forgiven, I'm living with my heart, wherever I go, you're right beside me and you lead me home, you are the wonderful light of my life, my love, and I miss you. Is Molly en Me, prachtig. Straks om kwart voor drie horen we jullie nog een keer. Hier aan tafel, oud-weerman John Bernhard over het stormseizoen. Dichter en theoloog Huub Oosterhuis, hij viert morgen zijn tachtigste verjaardag. Journalist Kamal Rijken over dreigementen op de social media. En acteur John van Eert. De middeleeuwen liggen ver achter ons en de overblijfselen uit deze tijd zijn te bewonderen in musea. Maar acteur John van Eert, voor hem zijn de middeleeuwen nog springlevend. Hij is op dit moment te bewonderen in de nieuwe komedie Harry en de Twee Meesters. Uh, goedemiddag John, hartelijk welkom. Dankjewel. Een theaterstuk dat zich afspeelt in de middeleeuwen. Veel kippen en koeien op het podium? Uh, ja. Nou, niet veel, maar er komen kippen en koeien op het podium. Ja. Nee, geen echte natuurlijk. Dat zou uh, heel moeilijk zijn om daarmee op tournee te gaan. Maar uh, dat is onderdeel van de comedie. Van de ja, want dan gaat de Partij van de Dieren daar natuurlijk weer vragen over Precies. stellen. Dat mag niet zomaar. Uw nieuwe voorstelling die heet uh, Harry en de Twee Meesters. Ik heb hem laten vertellen dat u Harry bent. Ja, ik ben Harry. Harry wie, van Meulen. En wie zijn de Twee Meesters? Uh, twee Meesters zijn... Het is natuurlijk een knipoog naar uh, de knecht van Twee Meesters, van, uh, van Goldoni. Dat is een stuk uh, uit de 16e eeuw. Ik heb dat uh, naar de middeleeuwen getrokken omdat het een hele leuke periode leek... om daar eens een keer een, uh, een stuk in zich te laten afspelen. En de Twee Meesters, dat zijn uh, twee personages uh, die voorkomen in het stuk... die uh, Harry dwingen om zich voor te doen als iemand anders. En uh, voor hun karretjes spannen om, uh, om uh, ja, hun snode plannetje uit te... Uh, uit te voeren. Ja, want u runt in het stuk een hebberg... en kreeg gaandeweg zo'n beetje met iedereen ruzie, hè? Uh, nou, ruzie niet zozeer. Twitter dat is er steeds... niks bij. Twitter is er niks bij. Nee, nou ja, hij, hij werkt zichzelf steeds dieper de nesten in. Dus uh, eigenlijk bedoelt hij het heel erg goed. Uh, het is een hele goede ziel. En hij, wil het, uh, hij is verliefd op één uh, op van de twee meesters. Dat is een dame en een heer. En hij is verliefd op die dame. En voor haar doet hij alles. En... Uh, Maakt de ene fout naar de andere, en, uh, zonder dat hij dat wil. En komt dus steeds dieper in de problemen te zitten. Slaat een beetje op u? Dat mag ik hopen. Nee, nee. Ik vraag me af of het autobiografisch was. Maar... Ja. Nee, Harry Vermeulen is wel een personage dat uh, al een aantal jaren terugkomt, steeds in mijn stukken. En dat is een soort alter ego geworden, maar hij, hij lijkt niet echt op mij. Oké, okay. nee. En um, uh, de verhaallijn, hoe ontwikkelt hij zich? U zegt, ik kom u komt zelf steeds dieper in de nesten. En met die andere twee loopt het goed af? Nou, uiteindelijk, uh, in, zoals het in een goede komedie en een goede klucht betaamt... Uh, ja, is dat hetzelfde trouwens, uh, een komedie en een klucht? Nee, dat is voor mij... Nou ja, is dat hetzelfde, dat weet ik niet. Ik, ik, ik bezig zelf liever het woord comedie, omdat uh, de klucht nogal een besmette woord is geworden in de afgelopen decennia. En, Want dan uh, moet ik denken aan John Lanting, ja, Theater van de Lach en zo'n decor met allemaal deuren waar steeds mensen uitkomen. Ja, ja. Nou is dat in dit geval toevallig ook zo. Oh. <laughs> maar uh, uh, opzettelijk uh, gedaan dit jaar. Ik we van nou, we gaan nu eens een keertje echt heel veel deuren Doen absurd veel deuren. Maar ik, uh, met alle respect voor wat Lanting in zijn tijd gedaan heeft natuurlijk. Maar uh, ja, ik maak een heel ander soort theater. En, uh, dus ik heb de neiging om het woord klucht te mijden. Omdat daar meteen die associatie mm. bij... Uh, Want is klucht simpeler of platter dan komedie? Boertig. Ja... Wat zei je, Volkser misschien? Boertiger. Boertiger. Platter, denk ik. Minder, uh, minder, uh, minder slim misschien. minder. Uh, alhoewel, seks. Uh, ook dat is natuurlijk gekomen door de, door de Engelse kluchten uit de 70e jaren. Ray Cooney. En dat zijn de kluchten die John Lanting speelde. Maar je had in de middeleeuwen natuurlijk de klucht van de koe. En het had, uh, uh, uh, uh, had natuurlijk een heel ander soort functie. Ook theatraal of uh, ook voor het volk dan dat het, uh, dan dat het nu heeft. Want wat is de functie nu? Nou, nu is het gewoon echt puur vermaak. En uh, ik heb de neiging te denken dat het toen ook wel opvoedkundige nog wel moest zijn. Een Die ambitie heb jij niet? Nee, ik geef geen. Ik, het is geen diepere boodschap. Wat ik wel, wat ik wel ambieer is. Uh, uh, als je het dan hebt over de kwade geest in Twitter. Uh, dat je 800 man eensgezind op de knieën laat slaan. en uh, elkaar aan laat stoten terwijl ze elkaar helemaal niet kennen. En, uh, en dus twee uur lang een soort. Heel goed gevoel creëren binnen één ruimte, maar ook een gemeenschap dan. Ja, Wat, dus ja. kan dus wel. Jij wil die mensen een maken in de tijd dat ze daar zijn. Ja. ja. ja. Uh, we kennen jou van meer dan alleen de theaterprogramma's. Laten we even luisteren naar een korte impressie: borteltjes en gebakken aardappeltjes met zuur. Is kun de broer moet het prowelijk verwisseld hebben en heeft nu het verkeerde koffertje bij zich, oh, oh, oh, oh, oh. Is grappig dat het meteen zo klinkt? Ja, nou, iets zegt. Zo'n blind date kan natuurlijk altijd tegenvallen, hè? <lacht> Oeps. Verkoopt u ook klokken? Wat voor soort klok zoekt u? Nou, ik zoek uh, zo eentje. Nee, die hebben we niet meer. Hey! Ja, de reclame vond je het minst leuk om te horen, als ik goed naar je keek. Nee, je bent oh. enig. Nee, toen, ik <laughs> ja. dacht alleen, jeetje, wat word ik oud. Het <laughs> ja. is heel erg lang waar, ho waar hoor je dat aan dan? Nou, nee, dan hoor ik, dat, nou, dat, nee ik weet wanneer het is opgenomen. Oh. <laughs> ja. Ergens bedoel, ja. in de 19e eeuw nog. Uh, ja. In de middeleeuwen bijna. Ja. Ja. Maar we horen dat je een multitalent bent. Je kan dus allerlei dingen en toch kies je weer voor de comedy. Waarom is dat zo'n uh, prettige vorm om je in te uiten? Uh, om, nou ja, eigenlijk, uh, dat klinkt misschien heel erg uh, idealistisch... maar wat ik net zei, erg eigenlijk omdat het, omdat het je ontzettend veel voldoening geeft... om mensen zoveel plezier te uh, uh, laten hebben. En dat blijft? Dat wordt niet minder in de loop der jaren? Nee, Als die 800... uitdaging wordt eigenlijk alleen maar groter... omdat je toch steeds weer eroverheen moet. En uh, ik ben in de voorrechte positie dat ik zelf mag schrijven. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is iedere keer weer een uitdaging. Ja. En, en lukt het altijd? Nou ja, uh, dat is ook eng om te zeggen natuurlijk. We zijn nu aan een try-out en de zaal, uh, het dak vliegt eraf. Dus, dus het, het ziet er naar uit dat het nu weer gelukt is. Uh, dus het publiek vreet het, ja. ja. Vanavond Barendrecht? Ja. Die mensen die kunnen ervan verzekerd zijn dat ze vrolijk naar buiten komen. Absoluut, ja. Wie zit er in de zaal bij jou? Wat voor mensen moet ik aan denken? Ja, dat is heel gemeleerd geworden. Dat is eigenlijk in de afgelopen tien jaar... heeft zich dat ontwikkeld in een, in een heel gemeleerd gezelschap. Het begon best wel oud. Het was best wel een, een wat ouder publiek... dat gewend was om naar stukken van John Lanting te gaan, bijvoorbeeld. Dus die heb je wel geërfd, dat publiek? Die heb ik wel geërfd en ja? die heb ik ook vast willen houden. Want ja, vandaar niet? al die deuren vanavond. Precies. <lacht> en, uh, maar ja, er zitten ook uh, jongeren van uh, in de twintig in de zaal. Dus het is, echt, uh, het is echt jonger geworden. Dat komt ook omdat ik iets maak van nu. Het zijn... Het zijn een beetje absurdere stukken. Het verhaallijn lijkt kluchtachtig. Maar er zitten, er zitten hele absurde elementen in. Uitstapjes naar... Sonja Bakker. Naar Sonja Bakker. En naar dingen die niet kunnen in de middeleeuwen. Ja. Ja, ja. Ik, ik zocht net even van... Heeft, bent u wel eens niet in vorm? Uh, ja, je bent wel eens moe. Maar op de een of andere manier... Uh, uh, het, het, het is een soort... Het theater is toch, je moet een bepaald soort energie hebben om, uh, om die avond vol te maken. En uh, je gaat wel eens met lood in de schoenen op omdat je je niet lekker voelt, of omdat je ziek bent, of omdat, je, of omdat er thuis iets gebeurd is. Of... Maar op de een of andere manier trek je het toch altijd wel weer. Ja, het komt altijd goed. Ja. ja, het komt eigenlijk altijd wel goed. Ja. Dat is best bijzonder. Bij mij gaat wel eens een interview mis. En bij u misschien wel eens een dienst die misgaat, of niet, meneer Oosterhuis? Zelden. Ja? <laughs> nou ja, nee, kijk, je hebt, je hebt lekkere avonden, je hebt minder lekkere avonden. Ik zeg niet dat, het, dat je altijd het Nou ja, daar zoek ik bent. een beetje naar. Wat is, dan, wat is een lekkere avond en wat is een minder lekkere avond? Nou ja, dan, dan speel je gewoon, dat is een gevoelsmatig iets, dan speel je gewoon iets minder lekker. Dan valt het allemaal wat minder goed. Maar dat, dat wil niet zeggen dat de voorstelling gaat nooit onderuit. Nee, precies, en het wil ook niet zeggen dat de zaal dat door heeft. Het kan nee. best zijn dat zij het grootste plezier hebben. Precies. Tempo ligt wel heel hoog, heb ik me nou laten vertellen. Ben je niet compleet versleten? Uh, het, is een, uh, het is een uitputtings. Uh, het is een marathon, ja. Uh, hoeveel ja. moet je er doen? Achter elkaar? Uh, 130, geloof ik, zitten we nu. En uh, uh, het is maar. Ja, je moet ook echt. Let op je gezondheid. En je moet ook echt. Ik moet er ook echt bij sporten. Zeker. Ik voel naarmate ik ouder word ook. Dat het uh, zwaarder wordt. Dus het is echt fysiek. een uitputtings. En doe je andere dingen tijdens de tournee? Of ben je dan echt helemaal daarvoor vrijgesteld? Soms wel, maar het, uh, de, de hoofdmotor ligt gewoon bij de tournee. Ja, en dat hou je nog goed vol. Ja. Straks na half drie praten we met dichter en Theoloog Huub Oosterhuis... over zijn nieuwe boek en ook over zijn liederen... die niet alleen in de kerk bekend zijn. Dit is Radio 1. E. Het is half drie, hier is Mark Visser met het NOS-journaal. Militaire vakbond ACOM verzet zich tegen een verlenging... van de Patriot-missie in Turkije. Volgens voorzitter Jan Kleijan is zo'n verlenging... tegen de afspraken over werkomstandigheden voor militairen. De missie loopt tot eind dit jaar. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over verlenging... maar wil de militairen graag langer in Turkije houden. Bij de inval op een woonwagenkamp vanochtend in Den Bosch... heeft de politie 16 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen. Alle 29 bewoners van het kamp, onder wie zes kinderen... werden rond 6 uur vanochtend van hun bed gelicht. Met twee bussen werden ze weggevoerd. De 16 verdachten zitten voorlopig vast. En steeds meer zorgverzekeraars zijn van plan... een contract te sluiten met de levenzijnde kliniek... om de zorg aan stervenden te vergoeden. Volgens verzekeraar VGZ is dat belangrijk voor patiënten... die er met hun huisarts niet uitkomen. Ook wordt het op die manier makkelijker voor huisartsen... om door te verwijzen naar de kliniek. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Johnson, ook bij de AWB, heeft de verkeersinformatie. Inderdaad, file is door ongelukken. Onder meer op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 2 kilometer. En daar staat de rechterrijs ook dicht. A28 Zwolle richting Amersfoort. Een ongeluk bij Zwolle Zuid. Daar zijn twee rijstoken dicht. Er staat 2 kilometer file. En verderop in de richting Utrecht is het misgegaan bij Knopendrijnse Door een ongeluk is de weg daar afgesloten. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer. En op de N15 Europort richting Rotterdam. Daar staat tussen Rozenburg en Hoogvliet 5 kilometer. Radio 1, Dit is de Dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag met hier aan tafel. Oudweerman John Bernhard over het stormseizoen. Dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Journalist Kemal Rijken over dreigementen op de sociale media. En acteur John van Eert, die binnenkort met een nieuwe komedie langs theater stoert. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website DitIstDag.nu. U Oosterhuis, theoloog, liedschrijver, dichter, voormalig priester. Morgenjarig, 80 jaar, wordt u feest? Klein feestje. Klein feestje? Ja, met ha. mijn kinderen en met de kleinkinderen. Kinderen kinder en de kleinkinderen. Ja, in zowel Rooms-katholiek als protestantse kring zijn uw liederen populair. Hoe is dat te verklaren? Bent u ecumenisch ingesteld? Is dat de reden? Ik weet niet hoe het te verklaren is waarschijnlijk doordat. Uh, die verschillende milieus, religieuze milieus... naar elkaar toe aan het groeien zijn al vijftig jaar, denk ja, ik. Ja. Gezegd. En uh, ja, mijn liederen zijn niet typisch katholiek of typisch protestant. Uh, ze, ze, het zijn pogingen om het bijbelse verhaal uh, te zingen. Zullen we even luisteren naar een korte impressie? Hey. Ze was een fragment uit het lied Ken je mij, dat is gezongen door uw dochter. Treintje, ook speciaal voor haar geboorte geschreven. Um, ja, is de kracht van uw muziek misschien dat orthodoxe en vrijzinnige geloven... er allemaal iets in herkennen op de een of andere manier? Ja, dat moet wel. Uh, ja. Overigens van mijn teksten, hè, de, van muziek tekst, komt van ja, de muziek van anderen. De muziek van anderen, Antoine Omen, maar ook ja. anderen. Maar ja. die, die herkenning, universele herkenning die, die, die resoneert van, van vrijzinnig tot, tot orthodox. Orthodox wat minder, maar, uh... maar... u staat in het liedboek? Ja, maar dat is geen orthodox boek. Nee, maar er wordt ook wel in orthodox protestantse kring gezongen, toch? Uh, ja, dat weet ik niet precies, hoor. Jawel hoor, ik kom er wel eens en er wordt er wel eens gezongen. <lacht> Oké, okay. ja. nou. Ja. Gelukkig, Thijs, dankjewel. je kom jij wel eens in uh, een kerkdienst... waar liederen van uh, Hugo Oosterhuis gezongen worden? Bijna elke zondag. Bijna elke zondag. Ik ben, uh, nou, tot niet zo lang geleden... voorzitter van een kerkbestuur in uh, Amersfoort... Uh, en daar hebben we een traditie ooit ingebracht door iemand die meneer Oosterhuis ook goed kent, een dirigent, Gert Bremen, ingebracht om die liederen te zingen. En het is een kerk waar ontzettend veel gezongen wordt met name. En het grappige is, het is een kerk waar niet alleen Rooms-Katholieken komen, maar ongeveer een derde van het bestand is protestants-christelijk... En met name ook van de gereformeerde kant. Nou, en die zingen hard hoor. Dat heb ik van jongens <laughs> <Nee>. al <nogal> geleerd. <laughs> Harder dan de katholieken. En wat doet die muziek met jou? Wat doen die teksten met jou? Ja, prachtig. Uh, los van de muziek lees ik ook de teksten... uit uh, dichtbundels van, uh, van meneer Oosterhuis. En uh, ja, daar kan ik erg van, van genieten, moet ik zeggen. Inderdaad, het bijbelse verhaal wordt op een andere manier verteld. Ja. Het is bijna ook wat ik ook voorgangers bij ons, toen ik voorzitter was... Uh, opdroeg om te zeggen van... dat is natuurlijk belangrijk, hè? Die, die, die, die Bijbel is centraal. Maar ik wil het ook horen... wat het betekent voor ons in 2013, 2012. En daar passen deze teksten, vind ik, uitstekend bij. Ja, Kamal. Nou, dat is, dat is wel grappig. Ik uh, was mijn uh, stuk aan het schrijven... wat vandaag dus in de krant stond. Uh, en uh, ik heb natuurlijk de speech van Koningin Beatrix in 2009 een paar keer natuurlijk bekeken. En aan het eind... Er zit een, een lied van uh, Huub Oosthuis. Kijk aan. Uh, heel grappig. Het werd afgesloten daarmee. En uh, Ik zou ze willen vragen... Uh, hoe voelde dat toen? Ik moet u eerlijk zeggen... dat ik het me niet herinner. Ja, ja. Het <laughs> heeft niet een hele diepe indruk gemaakt. De koningin nee, maar... citeert mij altijd. Dus wat... ja, <laughs> ja. nee, maar dat, dat was wel bijzonder. Dus uh, het is grappig dat hij hier nu zit. Ja. Meneer Oosthuis, u schrijft nog steeds. En, naast, en voor u ligt een nieuw boek. Uh, Arthur... Een episch gedicht uit de middeleeuwen. Ken Arthur, koning van een nieuwe wereld. Ja. Het. Ja. Dat is een heel oud verhaal. Wat, wat al door velen verteld is. en u wilt het nog een keer vertellen. Waarom? Nou, ik wou niet per se dat verhaal vertellen. Uh, trouwens, het is een serie verhalen. Hè? Het zijn allerlei verhalen en mythes door elkaar heen. Uh, ja, die Arthur is een uh, legendarische figuur. Niemand weet of hij ooit bestaan heeft. Goed, laten we zeggen wel, maar dan weet toch niemand iets van hem af. En er is dus een, een, een volkse fantasie um, ontstaan... rond die heilandachtige koning Arthur. En om hem heen draaien allerlei mensen. Bijvoorbeeld zijn koningin Guinevere, maar ook de beroemde ridder zijn vriend? Zijn vriend? Zijn vriend, ja. ja. ja. Ja, En minnaar van Guinevere, dus dat geeft dan een geweldig ja. spannend uh, plot. Hè. Ja. Um, vanaf de 12e eeuw zijn er in bijna alle Europese talen Arthur-verhalen geschreven. Um, en ik heb uh, Nederlands gestudeerd en als zodanig moest ik dan ook uit het middel-Nederlands uh, die verhalen vertalen. En dat heeft me altijd uh, vreselijk geboeid. Ja. En later, een jaar of dertig, twintig, ja, twintig later... Uh, heb, ik het, heb ik mijn eigen thematieken herkend in die figuren... en ben ik aan deze, laat ik maar zeggen, Arthur Roman begonnen. Ja, en uw eigen thematieken, wat bedoelt u daarmee? Nou, ik bedoel bijvoorbeeld dat uh, in die Arthur-verhalen... Uh, een ronde tafel voorkomt. Hè? En dat is een symbool van, van gemeenschap. Een ronde tafel heeft geen hoofd. En uh, daar zitten op zondagavond de ridders bij elkaar... en praten over een betere, een nieuwe wereld. Dat vond ik een aansprekend beeld. Een ander groot thema is het thema van de graal. De graal is een wonderding. Uh, heeft te maken met... Um, met uh, fantasieën over uh, het laatste avondmaal. En uh, daar zou dan het, in die schaal ook het bloed van Jezus zijn opgevangen. Um, in het jaar 63 zou een zekere Jozef van Arimathea... Uh, die schaal hebben gebracht naar Wales. En, uh, nou, zo, zo wordt er dan gefantaseerd... En, dat is een soort wonderding, hè, die graal. En ook de zoektocht naartoe is een eeuwige zoektocht. Het is een eeuwige zoektocht. En wie hem vindt, die moet hem naar de hemel brengen. Allemaal ja, bijna onbegrijpelijke thema's. Ook heel veel verwarring en zo. Maar mm -hmm. die graal... Die zo vereerd wordt en, en, en die zo belangrijk is voor deze aarde. Um, die deed mij denken aan um, wat in de Rooms-Katholieke kerk uh, de Eucharistie is en, en met name de Hostie. Mm -hmm. En uh, ik heb al jarenlang de behoefte om die thema's te. Ontmythologiseren. Daar bent u eigenlijk uw hele leven al mee bezig, toch? Ja, daar ben ik eigenlijk mijn hele leven mee bezig. <laughs> ja. Vanaf een bepaald moment. <laughs> een bepaald moment, ja. Maar goed, dus wat ik met die graal doe, dat is ongewoon. Dat gebeurt in geen enkele achter verhaal. Maar in mijn verhaal gebeurt er met die graal iets speciaals. Ja, nee, okay. ja dat gaat u natuurlijk niet verklappen, nee. dat begrijp ik. Is het eigenlijk een soort boek waarin u hele. De thema's uit uw leven samenkomen. Alles wat u, als u nu terugkijkt, uh, waar, waar u voor gestreden heeft, waar u mee bezig bent geweest, samengebald in dat verhaal van Arthur? Nee, dat, nee? Nee, dat, dat kan ik toch zo niet zeggen. Nee. Maar, uh, maar wel de thema's die u bezig hebben gehouden, zegt u? <kwijls> ja, natuurlijk. Ja. Veel van wat mij bezig heeft gehouden, is daarin terechtgekomen. Mm -hmm. Maar ik heb naast dit. Boek ook, hebben andere vrije poëzie geschreven, ja. zoals dat heet. Hè? Maar goed, het is, het is uw laatste boek. Maar laatste... Dus logisch dat ik dan vraag, van, is het dan ook een terugblik op uw leven? Maar daar was u nog niet aan toe misschien. Uh, dat nee, ik ben <laughs> nog niet toe een terugblik. Nee, ja, dat nee. zou kunnen. Maar waarom dat dan dat... wel aan een laatste boek? Nee het, nee, het is, is mijn laatste, laatste boek, boek. niet. Oh, nee, komen er ik nog ben alweer weer. vreselijk bezig oh, met stop. andere er dingen. Nee. Andere boeken, ja. Er komen alweer andere boeken. Ja, er is ook een biografie over u verschenen. De paus van Amsterdam heet hij. Nou, over de titel zullen we het niet hebben. Opvalt in dat boek is dat u wordt gewaardeerd als getalenteerd. heeft veel gedaan, maar er zijn ook mensen die moeite hebben met u. Met ja. uw karakter vinden u een moeilijk en hoekig mens. Bent u dat ook? Dat zal ik af en toe wel geweest zijn, ja. ja, ja? Zeker. Ja. Ja. Is dat niet alleen de ervaring van anderen... maar is dat ook echt iets wat u in uzelf herkent? Uh, ja, maar anderen hebben er dus meer last van gehad dan ik zelf misschien. <lacht> heeft, heeft, u, ja. heeft u er zelf nooit last van gehad? Ja. Nou, ik. Uh, het is maar de vraag wat je natuurlijk precies nu bedoelt... Hè? Met nou, dat mensen, ik valt mij ook op. Toen ik gisteren op Twitter vertelde dat u kwam... dan krijg je twee soorten reacties van mensen die zeggen... oh, geweldig, u Oosterhuis, fantastische man. En mensen die zeggen, oh ja, u Oosterhuis. Dat is zo'n eigenwijze man en die is zo ja. bezig met zichzelf altijd. En uh, ja, een moeilijk mens. Nou, die twee reacties zijn er. daartussen zit niks blijkbaar. Dus dat, dat is apart. Ja, ik twitter niet. Nee. <lacht> nee, maar dan komt u weg. met de Maar, maar die, dat, dat moeilijke, van dat herkent u toch ook van uzelf? U zei, dat zei u net ook. Ja, maar ik herken dat wel. Ja. Ja. Ja. Maar nou is het zo dat als je in deze uh, ingewikkelde wereld... een paar dingen wil... dat er altijd uh, vooral mensen... je uh, tegemoet komen die het niet willen. Ja, John van dat meteen te knikken. Herken je dat? Ja, ik denk dat als je in deze wereld... Heel erg, hoe uh, uh, moet ik dat zeggen? Uh, een, een, een, voor iets wil gaan staan. dat je al snel als eigenwijs of moeilijk wordt uh, ja. neergezet. Ja, ja. Dat is mijn ervaring ook wel. Ja. ja, dat kunt u wel ja. zeggen, nu u trachtig wordt. U uh, bent uh, ook uh, bevriend met Koningin Beatrix, hoorden we net ook. Uh, in het stuk uh, van Kemal. kwam dat tegen. Aanstaande zaterdag is er een herdenkingsbijeenkomst. Uh, voor uh, de overleden prins Frizo. Bent u daarbij aanwezig? Ja, daar ben ja. ik bij aanwezig. Ja, en wordt er ook nog iets van uw werk ten gehoren gebracht? Dat weet ik niet. Nee. Zou u dat graag willen? Nou ja, het is niet van niks gemaakt. Dus <lacht> iedereen mag kiezen wat hij wil. Heeft u een, een, een gedicht of een lied waarvan u zegt. dat zou heel goed passen bij zo'n bijeenkomst? Nee, niet specifiek. Nee. nee. Niet, een, niet een dierbaar werk wat, wat u graag zou horen klinken? <lacht> nee, nee. Dat, dat is, zo, zo kijk ik daar niet aan. Nee. Nee, ik, ik weet natuurlijk dat, uh, uh, ja, dat het is beschikbaar is, dus men kan kiezen. Ja. En bij de uitvaart van uh, Prins Klaus werd een bepaald lied waar hij van hield gezongen. Ja. Dat is het. We gaan het afwachten. Heel veel plezier bij uw verjaardag morgen. Dank u wel. We gaan weer luisteren naar muziek van uh, Miss Molly en Me... want zij staan weer klaar, Marlène en Helge. Um, we hadden al gehoord dat jij schrijft, hè? Ja, klopt. Waar zijn je teksten op gebaseerd? Waar, waar, waar put je inspiratie uit? Ik, ik heb uh, deels uit de dingen die ik zelf meemaak of die Marlijn vertelt... maar ook voor een deel uit theatervoorstellingen waar ik muziek voor schrijf. Dus ik schrijf al tien jaar voor verschillende voorstellingen. Daar hou je ook liedjes aan over. En dat zijn hele mooie verhalen die je soms meekrijgt die je anders niet had bedacht. Wat je dan in theater niet kwijt kan, dat doe je dan in, in zo'n liedje? Nou, of hij heeft wel in theater gespeeld. Eigenlijk het liedje dat we zo meteen gaan spelen komt uit een voorstelling. Oké, okay. en ja. welk nummer is dat? The Menu. En, en kan je iets over die voorstelling vertellen? Dit was uh, de eenzaamheid van de primgetallen... Oh. En het was een, dit, dit een heel wel... naar boek. Ja, en maar dit, dit was een liedje. Dat, uh, dat is hij, een jongetje in de klas is verliefd op hem. En het, uh, dat was niet wederzijds, zeg maar. En daar gaat dit liedje over. Oké, okay, dat is niet een naar nummer, hoop ik. Nee, nee. nee het is eigenlijk wel een heel Vrolijker mooi, dan het boek. Met veel troost er eigenlijk in, dus. Ga je gang, we zijn benieuwd. Dank je wel.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 Place to stay. Molly en Mie. Hartelijk dank dat jullie hier waren. Leuk. Natuur op 1. Vandaag met u hoordemaal oud-weerman John Bernard John. Afgelopen maandag draaide het natuurlijk allemaal hierom. De grootste schade door storm in de laatste zes jaar. Windkracht 10 hebben we gehad. Het zit op het randje van een zeer zware storm windkracht 11. Fietsen fietser met het gele regenje. Het lijkt erop dat hij met een schrik vrijkwam. Wij vergelijken het vooral met de storm van 1990. Ook op andere plekken raakten mensen gewond door omvallende bomen. Dat leverde grote problemen op het spoor en ook op de weg. De Amsterdamse heer de grachtsterft een vrouw als een boom op haar valt. Ravage, schade en schrik. Ja, weer alarm code rood bleek afgelopen maandag niet overdreven, hè John. Nee, zeker niet. Nee. Hoe, uh, hoe ontstaat zo'n storm, zo'n superstorm? Laat ik eerst even vertellen over dat code rood daar wordt, en code oranje. Er wordt altijd heel, een beetje lachen over gedaan. Ja, omdat die een paar keer niet klopte, hè? Dan dat heb ik al rood gezegd en dan viel het heel kunnen, erg mee. Maar ik Maar ik, ik denk dat het toch een waarschuwing is. Niet iedereen zit aan Twitter en zit ook aan, aan de hele dag aan. Jij zet je kruis toch gewoon door hè, tegen Twitter. Uh, tuurlijk, Maar <kijs> <coughs> mensen die dat horen, die begrijpen dat best. Als jij bij een stoplicht komt, dan snap je donders goed. Dat als het rood is, dat, dat dan toch wel link ja. is of gevaarlijk. In Amsterdam denken ze daar anders over, dat weet ik. Ja, en dat, als het oranje ja. is. He, dan weet je ook van, nou ja, dat is misschien iets minder... maar dan kan het rood nog komen. Maar juist in Amsterdam vielen de slachtoffers deze week? Ja. In ieder geval één? Ja, oké. Okay. Nou ja, dat, dat is ook toeval. Verder, verder las ik ook dat heel veel bomen omgegaan zijn. Afijn, wat je net hoorde dus ook. Hè. Maar wat was jouw vraag? Van hoe dat hoe nou ontstaat ont zo'n storm? Zo'n superstorm? Goed, heb ik daar een paar middagen voor om dat uit te leggen? Nou, dat is goed. Ik We kunnen bij tijd, uh, studenten inkopen. deed ik dat altijd wel... <laughs> deed ik dat toch wel zeg, John, of, dat kan je best in één minuut. Kom op. Wat colleges van te volgen. Nou, op de eerste plaats zijn er een paar ingrediënten voor nodig. Dat is, uh, in deze tijd zie je dat de Polen wat kouder worden. He, en, uh, de dan je over de Noordpool en de zuidpool. Gewoon vanaf de equator, zeg maar. De pool wordt wat kouder. En daardoor ontstaat er niet aan de grond... dat moet je even goed begrijpen... maar op zo'n 10, 12 kilometer hoogte... ontstaat er een band van enorm hoge windsnelheden. En dan moet je denken aan windsnelheden... daar is windkracht 12, niks bij... van 200 tot 400 kilometer per uur. Okay. Langs die grens... Heb je dan, en die, loopt, die, die gordel loopt over de hele aarde heen. Die heeft ongeveer vijf van die prachtige golven. En als je nou op een bepaalde plaats bent... waar een kleine draaiing in de atmosfeer ontstaat... dus niet helemaal toeval... dan kan daar een depressie ontstaan. En juist omdat daar bovenin zo ontzettend hard waait... Hè, en de temperatuurverschillen groot zijn ook... kan zo'n depressie uitdiepen. Het geval wat we van de week hadden... dat was al eigenlijk dagen van tevoren aangekondigd. Wat ja. ik een enorm goede prestatie En ook vrij vond. precies, hè? Ook, en ook om, heel hoe precies. Hoe laat het hoogtepunt zou zijn en zo. Ja, dat is werkelijk fabelachtig. Maar die depressie die diepte dus uit, die ontstond... en die, die is nu alweer verdwenen. Je praat dus over iets... Wat een dag of vier, vijf bestaat. Ik vond het nog wel hard waaien vanmorgen. Vanaf ja, maar dat, dat is weer iets heel anders. Oh, was joh. maar ja. het is wel dezelfde richting. Ja, ja, ja, ja, Voorlopig blijft dat ook wel zo. Hoor. Okay. Dat zuidwest, dat is in de herfst vrij gebruikt. Maar hij heeft niets mee te maken met uh, de storm. Hij heeft er niets mee te maken. Die is al lang weer voorbij. Het is dus een, een mens leeft gemiddeld, nou ja, meneer Oosterhuis al tachtig jaar, nog iets langer, hoop ik ook. Maar zo'n depressie die bestaat dus eigenlijk maar een dag of vijf. Dan maar vanaf het begin was die heel goed aangekondigd. En die ging dan met een razende vaart ging die richting Zuid-Engeland. Waarom was die nou zo sterk? Meestal ontstaat dit bij de Verenigde Staten... of bij Canada ergens in de buurt. Helemaal aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Tegen de tijd dat hij bij Europa is, is hij al een klein beetje uitgeblust. Kan nog hard waaien, maar niet meer dit. Deze ontstond midden op dat Atlantische Oceaan... en ging toen aan de tippel en aan het uitdiepen dat betekent aan het krachtiger worden mm. en kwam dus boven de noordzee terecht. En is dat toeval dat die dichterbij ontstond? Ja, nee, dat is geen toeval. Dat is gewoon een samenloop van omstandigheden. Daarom zeg ik heb ik een middagje op zijn minst voor nodig om dat helemaal uit te leggen. Waarom het nou daar precies gebeurde, maar de omstandigheden waren dus zo dat dat kon. Ja. En uh, ja, dat kan zich herhalen ook nog wel eens een keer nou ja, in Gaat het vaker voorkomen? Dit soort zware stormen of nog zwaarder? Ja, maar dan moet je even denken aan, aan andere tijdschalen waarover ik het heb dan. He, dus als je zegt van gebeurt dat deze week, volgende week, dat, dat denk ik niet. Maar als je kijkt naar de afgelopen 50 jaar en je kijkt dan naar de komende 50 tot 100 jaar, dan zal de frequentie van het voorkomen zal wat groter worden. En, en waarschijnlijk zijn ze ook wel... omdat die temperatuurverschillen waarschijnlijk groter worden. Heeft met de opwarming van de dus, aarde te maken? Ja, aan de ene kant de opwarming en ook de afkoeling van... van maar dat is allemaal processen die heel hoog in de atmosfeer spelen. Ja. Het is een ingewikkeld samenspel. Hoor. Dat, ja, maar ik ben dat... het wel een beetje gaan begrijpen in de afgelopen. Nou, het was in vier minuten of zo dat je het kon samenvatten. Oké, okay, prima. Hartstikke ja. knap. Nou, volgens mij snap je er nog niks van. weet <laughs> <hè>? je wel. <laughs> je schat ons niet erg hoog in. Nee. Nee. Ja. En, en zij ook niet, dan, de andere drie gasten? <laughs> nee, je kunt dat bijna niet begrijpen waarom dat nou precies daar gebeurt. Dat is juist zo zo van knap... wij snappen het wel een beetje. Hè? Ja, ja, ja, ik heb het volledig begrepen. Ja, wat, wat, nou, wat nou leuk is bijvoorbeeld, als je kijkt naar een. een, een, een je praat over een kind wat nog geboren moet worden. En dan zeg je al van, nou, het zal wel een doerak zijn... met heel, heel bewegelijk en dergelijke. Hij zal blauwe ogen hebben en donker haar. Dat heb jij tot de, Ja, en dan, nou, daar praat je dus over. Hmm. Dus het is razend knap dat dat lukt. Dat kan tegenwoordig alleen maar met berekeningen... Dat je het met goed de, kan Een Enorme supercomputers. Kamal? Oh ja. ja. Nou ja, uh, John Bernard zegt inderdaad, ik twitter niet. Maar op Twitter was het een storm aan uh, reacties en uh, emoties van mensen die uh, met de storm bezig waren. Want als een storm in Nederland is iedereen er een beetje door beïnvloed. Maar uh, ik woon zelf in Amsterdam. En uh, wat opviel is dat de vrouw die overleden is, die onder de boom is gekomen en nee. uh, de dood vond, uh, uit het buitenland kwam, toerist was. Er waren namelijk uh, maandagochtend heel veel toeristen gewoon uh -huh. op straat. En uh, er is nooit een waarschuwingsmechanisme voor die mensen natuurlijk geweest. Want die mensen die zijn lekker buiten. Die gaan naar een frankhuis, naar een museum. En, en, en uh, voor heel veel toeristen was het dus een verrassing. Stond Want een die, kijken, die lezen geen <tus> Nederlandse kranten, geen Precies, Nederlandse juda's. Uh, en, en die code rood, eh, hoe goed die ook zou moeten kunnen werken. Uh, voor de toeristen is dat dus een uh, uh, blinde vlek. Laat ik me even vertellen dat die code rood... Het is geen Nederlandse uitvinding. Maar die vindt in heel Europa in elk geval plaats. En die kun je overal, ook op die, uh, nou, op die computers en dergelijke, kun je dat vinden. En in elk hotel waar ik in mijn leven geweest ben... zie je altijd achter de balie zie je iets hangen dat ik denk verbazingwekkend... maar daar hebben ze altijd weersverwachtingen hangen. Hmm. Dus daar moet ongetwijfeld op gestaan hebben dat er een zware storm kwam. Ik denk ook niet hoor, dat alle toeristen daardoor uh, uh, zeg maar uh, in het wilde nee. weg buiten liepen. Maar uh, ja, naar het schijnt waren toeristen dus kwetsbaarder. Omdat ze dus minder nee, snel ook, uh, dat zou geïnformeerd maar goed, zouden. Er dus. is in ieder geval een code. En daar hou jij van, hebben we eerder gehoord. <laughs> ja, ja, Sociale code, hè? Sociaal John, code. Um, jij bent oud-weerman. Rond zo'n storm zit je dan de hele dag achter internet... te kijken wat er precies gebeurt? Fascineert het jou nog in die mate... dat je dan ook helemaal daardoor opgeslokt wordt? Nee. nee, absoluut niet. Daarom ben ik ook zo blij dat Twitter niet hoeft uh, <laughs> hoef mee te maken allemaal. Ik was uh, aan het voorbereiden. Ik had die avond een lezing... Voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging van de Luchtmacht. Uh, en dat was in Hoofddorp. En het grootste probleem had, was om door de file te komen, om daar te komen. Maar ik heb die dag gewoon die lezing voorbereid. Oh ja. En s'avonds heel plezier verteld over de ontwikkelingen in de meteorologie vanaf 1945. Ik kijk toch af en toe wel even naar buiten op zo'n dag. Ja, tuurlijk. Dat, dat zie wel. ik ook wel. Okay. Ja, maar, nee, nee, maar nee ik, niet ik dat heb het je helemaal iets, niet. Meer ik heb niet iets dat ik enorm opgewonden nee, raak nee. of, of zo. Dat heb ik niet. Maar ik, ik, heb, ik heb nog één vraag, maar ik vrees een beetje voor het antwoord. Wat wordt het voor een winter? Nou, ja, dat bekende antwoord. Dat, ja. we, dat ja. weten we gewoon niet. geloof dat we het elke keer aan je vragen hebben. Ja, het? dan mag je elke keer vragen. Ja. Maar, weet je, mag ik nou eens wat zeggen, Thijs? Heel graag. Ik ben altijd zo verbaasd dat mensen dat elke keer vragen. Want ik vind het langzamerhand een domme vraag. Want. Iedereen die mij vraagt, ook de man die mij belde van, vanmiddag kwam... die vraagt dat dan. Ja. En ik denk, je weet het antwoord toch? Hmm. Dat weet Vraag we het dan heel... niet meer. Dat weten we helemaal niet. Je nee. mag het vragen, maar dan krijg je hetzelfde antwoord. Ja. <laughs> ik ik stel voor dat we het niet meer doen. Nee, laten we dan maar, Dit maar mee was was Oké. Okay. Goed. Zometeen na drie uur gaan we praten met onder andere Jan Nagel. Hij wil voorzitter worden van de Partij 50+. Plus. En hij is niet de enige. Waarom moeten we voor hem kiezen?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 Registreer je daarom in twee minuten met je DigiD Op ja-of-nee.nl Bokspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk... tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl Bonjour, monsieur Dupont. kies ik je à mens? Ah, een pakketje à l'intérieur. Vous êtes content? Ah, ma aussi. Pardon? Toujours uh, FedEx. Ah, naturellement. FedEx...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 Kijk voor Fairtrade kookinspiratie naar het tv-programma Fairplate van 24 Kitchen.